Dit is door negens met het NOS-journaal. In het Witte Huis hebben de Amerikaanse president Obama... en zijn opvolger Donald Trump anderhalf uur met elkaar gesproken. Volgens Obama was de sfeer tijdens het gesprek uitstekend. Tijdens hun ontmoeting zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen, zei Obama. Onder meer over een soepele machtsoverdracht in januari. Trump zei na de ontmoeting dat hij er naar uitziet Obama vaker te ontmoeten. Obama heeft aangeboden alles te doen om hem te helpen... van zijn presidentschap een succes te maken... De aangekondigde fotosessie na afloop van de ontmoeting ging niet door. Waarom is niet duidelijk. Bij een zelfmoordaanslag op het Duitse consulaat in de noord afghaanse stad Mazar-i-Sharif... zijn zeker twee doden gevallen. Ongeveer 50 mensen raakten gewond. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeheist voor de aanslag. De dader ramde met zijn auto vol explosieven de muur van het pand, meldde Duitse media. Mazar-i-Sharif is met 700.000 inwoners de derde stad van Afghanistan. De dode watervogels die in Monnikendam zijn gevonden hadden zoals verwacht het vogelgriepvirus H5N8. Uit voorzorg werd gisteren al besloten tot een landelijke ophokplicht voor pluimvee en een vervoersverbod. De H5N8 variant is besmettelijk en dodelijk voor vogels. Vermoedelijk is het virus naar Nederland gekomen via andere Europese landen waar ook al besmette dode vogels zijn gevonden. Martin Michael Driessen heeft de ECI Literatuurprijs gewonnen voor zijn boek Rivieren. Juryvoorzitter Louise Fresco maakte dat bekend in Nieuwsuur. Het boek kreeg ook de nieuwe lezersprijs die door 50 lezers wordt toegekend. Rivieren bestaat uit drie op zichzelf staande novelles waarin steeds een beek of een rivier centraal staat. 62-jarige Dries is naast schrijver ook opera- en toneelregisseur en vertaler. In 1999 debuteerde hij met de roman Gars. De ECI-literatuurprijs is de opvolger van de ACO-literatuurprijs, bestaat uit een bedrag van 50.000 euro. Vorig jaar won Jeroen Brouwers de prijs. Het weer vannacht op veel plaatsen droog en opklaringen. In het oosten kans op lichte vorst. De rest van het land daalt de temperatuur tot net boven nul. Overdag eerst bewolkt, later ook zonnige periode. Het blijft met 6 graden aan de frisse kant. Dit was het Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM? ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 wat tracks uh, uh, extra dan uh, dan ben je van harte welkom.